Zegveld zegt dat het een oprecht gebaar is van de Nederlandse regering... die volgens haar meer doet dan strikt noodzakelijk is. De Nederlandse ambassadeur biedt excuses aan op 12 september in Jakarta. Verder krijgen de weduwen een schadevergoeding van 20.000 euro. Zegveld hoopt dat ook andere gedupeerde groepen nog compensatie krijgen... zoals mensen die in kamp hebben gezeten en kinderen van geëxecuteerde Indonesiërs.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 In de middag vooral in het zuiden en oosten nog buien. In de rest van het land schijnt dan de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1: VPRO. Woord.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 Tussen 6 en 7. Een documentaire over het eerste grote popfestival van Nederlandse bodem. In Kralingen in dit geval. Daarvoor van 5 tot 6. Nathalie de Vries. Architect en medeoprichter van internationaal vermaard architectenbureau MVRDV. En in dit uur een theatraal toptalent. Connie Stewart. Op 5 september 1913 werd Cornelia van Meijgaard geboren. Als Connie Stewart zou zij Furoren maken met Wim Sonneveld. En later ook weer in talloze musicals. Ze groeide op in Den Haag en begon als chansonnière. Ze had haar eerste radiooptreden in 1939. Later schitterde ze dus in musicals die Annie M. G. Schmid en Harry Banning voor haar schreven. In 1985 zette ze een punt achter haar carrière. Ze overleed in 2010 op 96-jarige leeftijd. Ik heb een compilatie van radiofragmenten gemaakt met onder meer uit 1992 Even Omkijken met Wim Ibo. Maar we beginnen ietsje langer geleden. Het is 19... nee, uit 1962 is Even Omkijken en uit 1958 waar we nu naar gaan luisteren. Connie Stewart treedt op in een aflevering van Intiem Theater, een bijdrage van De Vara. Er is publiek aanwezig en ze begint met een liedje over haarzelf. Mensen, er worden de mensen zo ontzettend gekletst en geklept. Ze zeggen zo dikwijls: Die Stuart, je weet nooit wat je nou van er hebt. Is ze optimist? Is ze pessimist? Is ze hedonist of alleen maar mist? En ik wilde wel dat ik het zelf eens wist. En dan ga ik maar weer voor mijn spiegeltje staan En dan kijk ik mezelf maar weer forsend aan Raadsel, zeg ik dan tegen mezelf Moeilijke puzzel, jij duistere elf lastige ribbes, zeg ik dan vrouw Sphinxje, wat ben jij? Toe zeg, het is gauw Romantisch of somber of zonnig van zinnen, door en door edel of helemaal mis, ligt eraan, zeg dan een stem hier van binnen, ligt eraan wat voor een dag of het is. Ja, inderdaad. Het ligt eraan wat voor een dag of het is. Er zijn bijvoorbeeld van die dagen dat ik me zo romantisch voel. Breng mij wilde bedwelmende rozen, dat ik mij erin wendel en pluk. Zing mij het hunkerend lied van matrozen, over bodemloos eiland geluk. En bezorg met 300 Hongaren, met violen die trillen van smart en die het. Wevend gebed, openbaren Van een ziek, onverzadigbaar hart Warm en verwoord Warm en verwoord Een meer om op te kabbelen Een prins om mee te babbelen een oor om op te knabbelen. Oh, ik weet wel wat ik wil. Een minnaar zo beschouwlijke. Zo'n innige vertrouwelijke. Die weet van het eeuwig vrouwelijke. En van een zomergril. Schenkt mij wijn in en voor ik ontnuchter. Draag me naar een verborgen prieel En ontsteek er een enkele luchter Tegen het donkere vol van fluweel Ik zal koel onverschilligheid feinzen Voor de donkere man die me vindt En gevleid op een bank Louis Kijnse, Zal ik fluisteren dat hij mij ziet? Alls, hey, man, mind, alls, him... Die weet van het eeuwig vrolijke en van een zomergril. Ja, maar zo romantisch ben ik lang niet altijd. Soms ben ik kwaad, woedend en dan ben ik niet mis. Ga Ga weg! Ik zeg. Ah, mijn pistool. Ik schiet heel de tent op de kassen neer. Ik kook. Kan je morgen, hè? Ongekeerd, trappers. Ja, jullie ook. Slepen mijn vestigeren aan pappers. Lekkere aan trekken, bekken. Scootergekken. Spitsertrimmers. Hossa-strimmers. Gaatjes-sponsors. Deurenponsers! Weet ik wat? Ik ben het zat, ik ben het zat, ik ben het zat, zat, zat! Zo, dat is eruit. Dus misschien is het een onverwacht geluid. Een lekkere zaal, ik kan de hele troepen opvreten, allemaal! <tieden> Heb je alles gehad? Krijg je dat ook nog? Zuurtjes, snoepers! Dat doet me niet dat! Stel het je fijne abenroepers. Met jullie welvaartspreiding, ochtendweiding, dunnerplannen, beeldromanen, protocollen, knipperbollen, <laughs> babydollen. Weet ik wat? Ik ben het zat, ik ben het zat, ik ben het zat, zat, zat. En nou ik toch bezig ben. Nou kan ik wel doorgaan ook! Nou gooi ik er alles uit! Lelijk uit Parijs opdrijvers! Bah! Op de stukjes schrijvers! Bah! Nou ja, kunnen jullie het helpen? IJsko-likkers! Ik kan er beter over zwijgen! Centopikkers! Ruiterhuurders. Onderhuurders! Mogendheden! Vaar alleen de! Wat kan het me Ik kan jullie niet meer zien! Zeg. Heeft iemand van jullie mijn katje gevonden misschien? Pas <tie> op hoor. Oh ja, en dan zijn er ook nog van die sombere dagen. Van die dagen dat alles tegenloopt en hopeloos lijkt en triest. <tie> Bij het opstaan heb ik het al geweten Toen daar reeds van een kimono brak Echt een dag om de gaskraan te vergeten Of een lek te krijgen in je dak Echt een dag om straks opgebeld te worden Door een ziekenhuis of zoiets naars Ja, uw man is niet helemaal in orde En chirurgen zijn nu net zo schaars Ik heb de deuren op slot, De gordijnen dicht genaaid En de horen van de hak En de hoofdkraan afgedraaid oh. Komt het kind vanavond nog met een rood vonk thuis En dan gaan we voor een maand in quarantaine En ik kan me al niet roeren in dit kleine huis En ik heb al zo'n ontzettende migraine Van een ellendige, allemaal. Oh. Echt een dag voor een buitje vieze regen. En wat de barometer doet, zo vreemd. Het zou geen wonder wezen als we dat ook nog kregen. Want de ruiten zijn nog pas gezet. Echt een dag. Om je niet te vergewissen. En wat de werkster zo al zingend doet. Om vanavond je zilvervos te missen. En een rat te vinden in je hoed. <lacht> Ik heb de deuren op zond. De gordijnen genaaid en de horen van de haak en de hoofdkeraal afgedraaid. Anders valt het pijperrek vanmiddag van de muur en dan krijgen we een onzaggelijke zin. En ik zit al zo te piekeren over die hoge huur. En ik word al bijna gek van die migraine. <tied> Hé, hey, was dat de bel? Eens <tied> dus even kijken. De man van het dode fonds. Ja, goeie man. Ik kom bij u hoor. Wat is dat nou, hè? Nou, dat is helemaal niks, eigenlijk. Kijk, zo zing ik nou voor mezelf als ik vrolijk ben en uitgelaten, terwijl ik mijn nagels zit te lakken over mijn haar kan, begrijpt u wel. O, te, o, de boe. O, de boe. O, te, Mo, te, mo, de, de koe. De beste Pater, zie je kwik met de zwik. En er was eens een man in Utrecht, die kwam met zijn kop in de jutracht En er was eens een man in Delfzijl, die noemde een zwabber. Het en wat zong het vrolijk vogelkein dat in dit boomgaard zat. Hoi! Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn van rijkdom en van schat. Hoi! <lacht> lente, lente. The fee, the fee, the fee, the fee, Santa, me, send me, me, Benton, Benton, Benton, Benton, Weindrecht. die kwam met zijn kop in de wijn En er was dus een man in Parijs, die noemde een mus een bedrijf. En hij trok het schuifje open en het krepje stond en zijn zee. Hoi, hij zag het uur liggen. Och, roover, geef het mee. Hoi! En die bed links. En credit rechts. En bruto min. En netto plus. En Den Haag. Scheveningen leiden goed dat Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen. Hoi! Maasluis. Hoi! Hoek van Holland. hoi. hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Niet met de mensen mee. Van Guus Vleugel op muziek van Han Bukker. Ze zeggen, hè? De mensen zeggen dat jij op Zweden gevaren hebt. En één keer met een prinses aan boord. Zag je er toen al zo jovel uit... Hoe lang is dat geleden? En heb je naderhand nog dikwijls wat van de gehoord? Ze schreef je toen toch zeker nog wel menige brief, zo van... Uh, Mijn Janus, sinds ik u zag, kan ik niet meer slapen, s'nachts en even min overdag. Ik heb u lief. Nee? Nou, jemig, weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee. Ze zeggen, hè? De mensen zeggen dat jij in Bremen aan het passagieren was. En ergens stond er een mevrouw. Die was daar op een trapleer bezig om de raam te zemen. Toen zag ze jou aankomen. En zodoende viel ze flauw. En jij hebt het toen opgeraapt. En jij droeg de brankaar. Ze hebben ook verteld. In Genua, daar zwom een griet de boot waarmee jij wegvoer achterna. Is dat waar? Nee. Nou, jij weet ik veel. Ik praat hier met de mensen mee. Ze zeggen, hè, de mensen dan, dat laatst die Marseille een baarmeid zich verhangen hebt uit liefdesverdriet. Ze wilde niet meer zonder jou. En jij mocht er niet leien. Toen dacht ze nou, dan niet. En toen verhong ze zich, ze biet. De mensen zeggen ook dat Rita wordt, haar haar hebt laten blonderen en haar neus hebt op laten opereren omdat jij dat lelijk vond. Is dat huis? Nee? Nou jij mag weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee. Ze zeggen hè? De mensen zeggen dat er in Aarde, als jouw schip aankomt, dat er dan een hele lange rij van Arabierenvrouwen staat te wachten op de kade. En dan roep jij, doe het u wel op. Er is niks voor me bij. De mensen zeggen ook, dat jij van mij hebt gezegd, die Sjaantje. Dat vind ik nou een toffe meid. En als die wilde, nou, dan was dat bedje wel gespreid. Zeg, is dat zo? Nou je mag weet ik veel Ik praat niet met de mensen mee En dan tot slot heb ik nog een liedje van Annie Schmid Ik ben zo moe het gaat over een mannequin die doodmoe thuiskomt, doodmoe van haar werk. Ze is niet alleen moe van de politiek, van het verkeer en van de huishouding, maar vooral van de man. Ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik ben zo moe. Ik ben zo moe van al die knoopsgaten en knopen. En elke avond moet dat allemaal weer open. En dat is dan natuurlijk weer een heel gedoe. Ik ben zo moe van wat de mensen doen en laten. Moe om te luisteren en nog meer om zelf te praten. Ik ben zo moe van alle dingen die ik hoor en die ik zie. En van de honderdduizend woorden in de encyclopedie. Van al de hurry, van de scooters, van de auto's en de toeters. Moe van Stravinsky en nog meer van t Ik ben zo moe, moe, moe. Maar ik ben vooral zo moe van jou. Van wat je wil en wat je wou en wel zou willen. Ik zou het liefst een week lang tegen je gaan gillen. Maar ja, daar kom ik dan gewoon weer niet aan toe, want ik ben veel te moe. Als ik er dan over nadenk af en toe, hoe dikwijls ik al in mijn leven heb ontbeten, en hoeveel boter aan mijn knog zal moeten eten, dan word ik moe, dan word ik zo ontzettend moe. Ik ben zo moe van Eisenhower en van Drees en ik heb vanmorgen in het ochtendblad gelezen dat ze 50 helikopters fabriceren dit seizoen. Dan denk ik, oh, oh, oh, als ik het maar niet hoef te doen. Ik ben zo moe van al het vullers en zo moe van vaste tullers. Van Marokko, daar ben ik nooit naartoe. Ik ben zo moe, moe, moe. Maar ik ben vooral zo moe van jou. Ik zou het liefst een beetje kwijnen zitten lollen. Van la la la en als in bos de bladeren vallen. Ik ben moe van het eten, met een pannenkoekie toe. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh. Ik word al moe als ik denk, straks gaat die telefoon. Ik ben zo moe van zoute nootjes en ochrukken. En als ik slaap, dan word ik weer zo moe van snurken. Ik ben zo moe, zo moe, dat is niet gewoon. Moe van de bult met zijn depressies en zijn buitje. Moe van de werkster met die schuiten in het stuitje. En van de en psychologische romans. Van de boontjes af te halen en ook van de jeugd van tans. Van de herrie rondom Nasser. En de tekst van Elie Asser. Al belt straks Malom een brando op. Kom naar me toe. Dan zeg ik, ach joh. Veel te moe. Maar ik ben vol zo moe van jou. Ik ben zo moe van al je dassen en je burden. Ik zou het liefst proberen om je te vermoorden. Maar ja, dat is natuurlijk weer een heel gedoe, want ik ben veel te boe. Theater presenteerde Connie Stuart. Ze werd begeleid door Henk van Dijk, Jan Blok, Ad Wolters en Annie Kleingeld. Samenstelling en regie Adrie Kaal. Dat was een ietsje ingekorte versie van een aflevering van Intiem Theater. Een bijdrage van de Vara uit 1958 met de onovertroffen Connie Stewart. 100 jaar geleden geboren op 5 september 1913. Twee weken voor haar 97ste verjaardag overleed En Dat was op 22 augustus 2010. De musicalster, cabaretieren en chansonnière werd in 1974 gelauwerd met een lintje. Ze was natuurlijk niet de enige. Hoe de verschillende betrokkenen daarover dachten... horen we in Hier en Nu van de NCRV. Hier en Nu trof vandaag een handvol gelukkige... als er zijn een koffiedame uit de Tweede Kamer... toneelspeelster Connie Stewart, een nakalculator... schrijver Gerard Reven en onder meer lintjesregenaar Sam Kalde. De vraag luidde moeten we af van commandeurs, grootkruizen, ridders en officieren... en de eremedailles in goud, zilver en brons. Het regent, het regent, de leentjes dalen neer. Een leentje voor Jan en een leentje voor Piet. De ene die gutt het, de andere niet. Het regent, het regent, het is leentjesregen weer. Ik vind het heel erg leuk. Ik ben er echt wel blij mee. Maar wat het is, dat weet ik niet. Of het een uh, oranje hoort, of in de leeuw, ik weet het niet. Maar het is in elk geval leuk wat ik gekregen heb. Vele grote industriëlen leer met een lintje zien. Als de steunpilaren van de vaderlandse industrie. Maar de man die hun producten door zijn keel gaat kleien laat. En de schatkist aan accijns slingert slingend roemloos langs de straat. Meer dan en beter dan een orde van verdiensten kan voor geen van de drie groeperingen die beloningen rechtvaardigen gelden. En dan heb je natuurlijk niet meer de noodzaak om te onderscheiden, allerlei naar de maatschappelijke positie die iemand inneemt... of zijn, zijn onderscheiding een onderscheiding zal zijn... van eh, eremedailles of eh, ridderkruisen of officiersdingen of nog meer. Ja. U denkt inderdaad aan één en dezelfde orde van verdiensten. Ik denk aan één en dezelfde orde van verdiensten. Ja, zoals die in verschillende landen ook bestaat. Over de bekende jaarlijkse lintjesregen zal ik u nou eens het een en ander laten horen... Het is natuurlijk zo dat je, als je die jongens ziet met dat brons en al die dingen mee, daar ben ik niet zo ijverig op. Maar je denkt, ja, ik ben maar een kleine jongen niet. Uh, nou ja, och. en op mijn plaats, nou ja, heb ik natuurlijk ook gedaan wat ik doen moest. En dat geldt voor hun natuurlijk ook. Uh, nou ja, dat was het dan. En hier de burgemeester Bij de... Eerste gewaarwording die zich voordoet: een gevoel van grote dankbaarheid jegens haar majesteit, koningin. Eerbetoon valt soms ten deel aan mensen die het verdienen, het valt ook wel eens toe aan mensen waarvan wij met ons eerlijk boerenverstand niet kunnen zeggen dat het nou zo evidentelijk hun toekomt. En we weten alle dat er zeer veel mensen zijn van grote verdiensten... die in de schaduw blijven... en die nimmer voor enige onderscheiding in aanmerking zullen komen. 27 jaar is een hele tijd. En vooral in het bedrijf waar ik zit, in de restauratie... is dat eigenlijk iets bijzonders. Het is voor mij een volslagen verrassing geweest... maar ergens vind ik het toch wel dat... ze Ergens nog iets moeten selecteren. Voor de mensen die het werkelijk verdienen. En dat laat me wel eens wat te wensen over, vind ik persoonlijk. Zo ben ik steeds mijn lintje misgelopen. Ten slotte ben ik er maar zelf een gaan kopen. In een zaak van bruiloftsartikelen. Misschien krijg ik bij de volgende lintjesregel wel een echte. Ik heb tenminste vast een jas met brede vers laten maken. Je kan nooit weten, zei Shaw. En die kan het weten. je heeft een eh, mooie ridderorde op je? Ja, wat uh, moet ik u daarop zeggen? Ja. Ik vind het natuurlijk toch wel leuk. De eerste impuls is altijd toch van, uh, ach, ja, wat heb ik er nou voor gedaan? Ik vind niet de er iets bijzonders voor gedaan. Maar dit theater nu ook voor jij gaat plezier in de allereerste plaats. En natuurlijk, ik vind persoonlijk, als ik objectief ben... dat er eigenlijk veel meer mensen zijn die het verdienen. Zal ik u eens wat zeggen? Ik weet helemaal niet wat ik precies op heb nu. Ik ben geloof ik ridder als ik het goed. Maar ik weet niet precies in waarin rang dat staat. Nou, ik vind eigenlijk persoonlijk dat, dat er maar één onderscheiding moet zijn voor iedereen. Ik vind niet dat er... Uh, gra graden in moesten zijn. Dat vind ik niet. Ik Ik bestaan niet wel. Ja, maar ik vind er moet eigenlijk één onderscheiding zijn voor iedereen. En dat zou daar zou de toekomst, voor zover je daar enige waarde aan hecht, moet ik zeggen. Ik wil niet te denigrerend doen, want, ach, ik vind alles maar zeer betrekkelijk. U vindt het toch wel leuk? Ik vind het nu wel leuk, ja. om Eigenlijk een hoofdzaak, moet ik u zeggen. Mijn eerste impuls was om dat niet op in te gaan. Maar ik vind het een hoofdzaak eigenlijk al leuk om de mensen om je heen niet zo trots op te zijn. Het regent, het regent, de lintjes dalen neer. Een lintje voor Jan een lintje voor Piet. De ene die het, de andere niet. Het regent, het regent, het is lintjesregen weer. Daar hoorden we ook Connie Stewart dus even langskomen... tijdens die lintjesregen in 1974. Dat ze heel wat kwaliteit in huis had... vond ook cabaret-historicus Wim Ibo. Hij ging voor de VPRO met Stewart aan de oliebollen voor een uitzending op 31 december 1962, getiteld Even Omkijken. Ze lieten zich de bollen best smaken. Bob, Wim, rustel je gang hoor. Ja, graag. Waar waarom aarzel je dan? Nou ja, het is zo moeilijk om in een volle mond te praten. Nou, natuurlijk, dat is waar. En weet je wat? Als ik praat, he? eet jij een oliebol en als jij praat, eet ik erin. Ja, maar dat vind ik zo zielig voor jou. Dan kom jij op deze laatste dag van het jaar om van de honger. Oh. Ja, want vanavond is het woord aan jou. Ja, maar ik heb ook nog bisschopwijn. Maak oh. je geen zorgen. Nou goed, dan gaat hij dan? Heerlijk. Zo? Smakelijk, hè? Hmm. Wanneer jij nou omkijkt vanavond, hè? Ja. Per dat doet men op een avond als deze. Men kijkt om. Men kijkt om. Wat valt jou persoonlijk, ik bedoel, in je eigen vak dan het meeste op. Nou, ik moet je zeggen... er zijn mij dit jaar veel dingen opgevallen. Zo. Maar onder die vele dingen dan... Uh, zijn er bijvoorbeeld brieven... van mensen die schrijven... Uh, ik heb u laatst een Frans liedje horen zingen. Mm -hmm. We wisten niet dat u dat kon. Dat moet u meer doen. Ja, ja. natuurlijk. Dat zijn die mensen. En vooral die jongeren natuurlijk. Ja. Die helemaal niet weten dat je... destijds bij Gerard van Krevel, als ik het wel heb... begonnen bent. Als, als, als zangeresje van Franse liedjes. Ja, Gerard van Krevelen heeft me ontdekt. Ja. En, uh, en later zong ik ook bij het Muziekorkest van Frans van Capelle. Zeg, je weet natuurlijk wel dat er uh, van deze zaken nog uh, opnamen bestaan. Hele oude opnamen. Ja, zei, dat is 78 toeren Ja, Ja, wat bedoel je met hele oude? <laughs> ik bedoel dat er krassen en tikken in zitten. Want jij bent eeuwig jong, dat weet je wel. Dank je, dank je wel. He? Maar wat ik nou zo graag zou willen is... Uh, mag ik er een paar stukjes van draaien? Nou. Nou ja... Van Arthur, maar eet ik ondertussen wel een flap. Bonsoir. vie -ha contre toi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Hm, ik vind het zo grappig om dat terug te horen, want je stem leek toen precies op die van Lucien Boyer. Nou, voor mij lijkt het nergens op. Als <s <s ik dit hoor... Weet je, dan heb ik een gevoel over iemand anders dat te zingen. Ja, en toch is het Connie Stewart, hoor. Maar dan een Connie die, nou, gewoon net begonnen was... En, en nog geen eigen stijl gevonden had. Beïnvloed door de grote Franse sterren... waar je toen enorm tegenop keek, nietwaar? Nou, zoals bijvoorbeeld uh, Lucien Boyer. Ja. Ach ja, zegt ook haar, dat ik zingen. Toen, toen was ik zo enorm enthousiast, hè. Ja. Zij was voor mij echt het, het lichtende voorbeeld, een bron van inspiratie. Zeg, en vergeet dan niet uh, Lise Gauthier. Oh, ja, en uh, Jean Sablon en mm -hmm. Chartrenet. Oh ja, Wim, die tijd van toen. Connie, als je het niet onbescheiden vindt... ik wou nog graag een hele grote oliebol nemen. Want ja, natuurlijk. Ik, ik wou je echt? nou vragen, ja. namelijk, uh, na al die Franse liedjes... hoe ging het toen verder? Mm, toen ging het veel, veel verder. Uh, ik deed van alles eigenlijk: mm -hmm. variëtees, revues, cabarets. Ik kwam onder andere uh, bij de prominente. Dat waren een aantal vooraanstaande artiesten uit Duitsland die destijds voor het Hitlerregime waren gevlucht. Mm -hmm. Daar waren hele grote sterren bij en daar ontmoette ik Wim Sonneveld. Ja, ja. Daar waren het als twee. Die toen zelf ook, dus uh, begon. Die begon toen ja. zelf ook en we waren dus de jongste daarbij en vonden die mensen enorm goed. We waren heel enthousiast en we leerden daar ook veel. Um, maar zoals ik je zei, ik, ik deed van alles. Uh, revues onder andere ook met Boyd Bachman in die <laughs> tijd. <laughs> ja, ja. Nu weer wel bekend hier. Yeah, yeah. En ik kwam bij Cor Ruis, waar ik ook mijn chansons zong. Daar had ik een heerlijke tijd. Cor was dan ook een hele bijzondere man. En uh, ik herinner me vaag eigenlijk... dat Cor van Dijk daar destijds uh, sketches uh, speelde. van Dijk? Ja, ja. Dat viel me laatst op. Toen zag ik een oud-programma. Toen zag ik ineens Cor van Dijk. <laughs> daar had ik nauwelijks notitie van genomen, maar goed. Yeah. Ja, dat is heel, heel bijzonder. En toen ben ik bij Wim Sonneveld gekomen. Daar ben ik uh, 16 jaar geweest. Toen maar. Toen maar. En daar heb ik heel veel geleerd. Die heeft me ook op het komische vlak ontdekt. Mm -hmm. En later nog een paar jaar uh, bij Sito Hoving. Radio, televisie, grammofoonplaten En dan doe ik nu toneel bij Ensemble. Ja, en, en, en wat speel je nou uh, op het ogenblik... Bedankt. Nou, ik begin morgen met uh, de duivel halen ze weer dus terug in Amsterdam. voorlopig weer je laatste vrije avond dan? Nu. Ja, zeker. Mijn enige vrije avond, mijn enige en laatste. En dan repeteren we uh, overdag voor Treintje Cornelis. Een klassiek Nederlands stuk van Constantijn Huygens. Dat moet dan wel een hele aparte ervaring voor je zijn. Zeg. Ja, He? dat is heel moeilijk. Dat moet ook nog in het Vlaams. Uh, 17-eeuws Vlaams, dus je kunt je voorstellen dat we daar heel druk mee bezig zijn. Alsjeblieft. Maar uh, het is in ieder geval fijn te horen dat je toch het cabaret niet in de steek laat. En ik zou je willen vragen, uh, als je nou zo denkt over al die jaren... Mm -hmm. uh, welke Nederlandse auteurs zijn er dan volgens jou het beste ingeslaagd... om voor jou persoonlijk uh, bepaalde cabaretnummers te schrijven? Nou, behalve Annie Schmid uh, zijn er nog enige anderen. Niet zoveel eigenlijk. Uh, Michel van der Plas... Mm -hmm heeft een paar nummers voor mij geschreven. Guus Vleugel. En ja. niet te vergeten... Eli Asser. Maar dat was dan in hoofdzaak... Radiowerk, hè? Ja, ja. Uh, zeg, uh, er is een, een, een liedje... dat ik laatst gehoord heb. Ik geloof dat dat... Je, je, je nieuwste grammofoonplaat is en, en dat heeft een bijzondere getroffen. Uh, kom, uh, oh, oh ja ja ja, ik weet het al. Het Waterlooplein zeg je ja, ja, van. Ja, ja, Vleugel en Henk van Dijk. Ja. ja. ja. We, weet je, toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik: hier heb je nou een van die zeldzame gevallen waarvan je kunt zeggen dat er ook in Nederland een, een werkelijk chanson geschreven kan worden. Ja, dat is zo. Maar dat komt ook door de voortreffelijke begeleiding van het orkest van Jos Kliber, mm -hmm. aangevuld met niemand minder dan Harry Moten. Konni. Een van mijn laatste wensen in dit oude jaar is... Nog een oliebol? Nee. Nog een glaasje wijn? Nee. Oh, ik weet het al. Je wilt dat Waterloopplein nog eens horen. Precies. Nou, dat kan hoor. De plaat ligt klaar. Dat hadden we trouwens toch afgesproken bij de repetitie. Het leven is net, het Waterloopplein...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 Precieze wat hij idealen, idealen uit onze jeugd. Wie wil er een piek voor betalen, voor spul dat nergens voortduurt? Het leven is net het waterlooplijn, allemaal afval, maar op een dag. Vind je dat boekje in echt Marokijn Dat er misschien al weken lang lag. De koopman die vraagt maar twee knakken, omdat hij er niks voor kan maken. Want dat wat de een als een wonder beschouwt, dat wil nummer twee voor geen goud. We gaan dus maar verder met dromen. Ze zijn niet al.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 Connie, neem dan nog een oliebol. Ja, heerlijk zeg. Dan zal ik jouw glaasjes even vol schenken? Oh ja, dat zou ik heel fijn vinden. Want dat Blaasje geeft me dan ben. de gelegenheid, uh, Connie, om, om, om met je te proosten op het nieuwe jaar. En je namens alle luisteraars heel veel geluk toe te wensen. En veel succes. En bovenal, een goede gezondheid. Proost. Proost. Ik wens je van harte hetzelfde. Dank je wel. De beide cabaretliefhebbers eind 1962, proostend op het nieuwe jaar. Wim Ibo en Connie Stewart. Misschien zitten ze daarboven nu wel genoeglijk aan een wijntje samen. Maar liefst 33 jaar later, in november 1995, kreeg Connie Stewart de oeuvreprijs toegekend, een zich vereerd voelende Willem Nijholt. Toen ik de eervolle opdracht kreeg om Connie Stuart vanavond de Uvreprijs te overhandigen, dacht ik. Ja, dan moet ik een speech houden waarin ik alle facetten van Connie's grote talent, van haar persoonlijkheid, al haar triomfen en successen goed uitlicht. Maar als ik je een beetje ken, dan weet ik dat jij daar niet op zit te wachten. Daar ben je veel te nuchtig voor. Jij bent niet iemand die omziet in bewondering. Dat laat je aan anderen over. En uh, ja. Trouwens, wie zou onder woorden kunnen brengen waar precies de grootheid van Connie Stuart in zit? Dat is, zoals bij alle geniale artiesten, een geheim. Een geheim dat niet valt uit te leggen, dat je zelf eigenlijk ook niet kent. En dat is maar goed ook, en daarom noem ik jou het wonder. Het wonder Stuart, dat zo verschrikkelijk veel heeft betekend voor de kleinkunst, in het bijzonder naar woord maar voor het Nederlands theater in het algemeen. Cody, ik kan uren en uren over je praten. Ik kan zeggen dat ik van je hou. Ik kan zeggen dat ik een voorrecht voor me is geweest... om in die korte carrière die ik nu al heb vergeleken met wat jij allemaal hebt gedaan... dat ik het voorrecht heb gehad met jou op het toneel te hebben gestaan. Naast Wim Sonneveld is er niemand met wie ik liever had willen werken en het is me gunt geweest. Ach, Wim had hier moeten zijn. John de Kranen had hier moeten zijn. Annie Schmid had hier moeten zijn, natuurlijk. Maar die zie ik wel op een wolk zitten, ergens hierboven. Op een schapenwolk. <tie> Veronica. Haar sigaretje rokend. En dan denkt ze, als het straks afgelopen is... nemen we lekker een glaasje witte wijn. Dat doen wij dus, hoor, Connie. En dan, Connie. Het beeldje. Alsjeblieft. Het is gemaakt door Eefje Cornelis. En je moet het niet laten vallen. Ja, uh, ik sta hier eigenlijk een beetje onwennig. Want ik heb nooit gejubileerd. En ik heb ook geen afscheid genomen. En dan ineens deze prijs. Nou ja, zeg. Het is te gek gewoon, hè? <lacht> ja. Maar... Ik ben er heel blij mee en ik voel me zeer vereerd. En ik wil de Stichting Bevordering Cabaretkunst in Nederland... en de Stichting Holland Casino Scheveningen Festival... van harte bedanken voor deze onderscheiding. En natuurlijk ook de artiesten die hier vanavond optraden... en die hun vrije maandagavond hebben opgeofferd om dit feest op te luisteren. Heel veel dank. Ik heb het zeer gewaardeerd. Dit theater heeft overigens voor mij een bijzondere betekenis. Want ik was hier namelijk al heel lang geleden. In 1918 of 19 bezocht ik als kleinkind met mijn vader het Circus Hagenbeck uit Hamburg. In het oude circusgebouw. En dat stond hier, op deze plaats. En in dat circus heb ik een paar beroemde clowns gezien die heel veel indruk op me maakte. Misschien was dat wel het begin van alles. In ieder geval zou ik twintig jaar later mijn carrière beginnen... met het zingen van Franse chansons voor de radio. U moet niet denken dat ik nu mijn hele carrière uit de doeken ga doen. Nee, ik wil vanavond vooral aandacht besteden aan een aantal mensen... die in mijn theaterleven een belangrijke rol hebben gespeeld. Ik was zelf als meisje op het idee gekomen om Franse chansons te gaan zingen. Die waren voor de oorlog zeer populair. Vooral door de radio- en grammofoonplaten. En om die chansons in de juiste sfeer te zingen... had ik mijn hoge stem met heel veel moeite naar de laagte geforceerd. Allemaal op mijn eigen houtje, want theaterlessen heb ik nooit gehad. Wel pianoles. Maar toen ik in het cabaret van Wim Zonneveld terecht kwam, gingen allerlei mensen zich met mijn werk bemoeien. Vooral natuurlijk Wim Sonneveld zelf. Hij was mijn eerste regisseur en ik leerde bij hem het theatervak heel grondig. 16 jaar heeft onze samenwerking geduurd. En het was een leuke tijd. De eerste programma's werden voornamelijk geschreven door Halle Haase... die toen ook actrice was... Ze schreef lyrische en geestige teksten... die goed pasten bij dit artistieke cabaretgezelschap. Na Hellehazen waren het vooral Guus Vleugel, Michel van der Plas... en Arjun Schmid, die de teksten voor ons schreven. Frizo Wieresma werd de ontwerper van de decors en kostuums. Met veel smaak en een feilloos gevoel voor stijl... ontwierp hij prachtige dingen die door het publiek zeer bewonderd werden. Na de zonnevaartperiode was het vooral John de Kranen die mijn lot in handen nam. Hij probeerde eerst Annie Schmidt over te halen... om een Engelse musical te vertalen. Maar ze wilde liever zelf een musical schrijven. Hoewel ze er nog nooit één gezien had. <tie> <tie> Intussen had ik bij de radio Harry Bonnik leren kennen. En ik was zeer verrast door zijn muziek. Ik maakte Annie op hem attent. Het gevolg was dat ze een televisieprogramma voor mij schrijven. Het heette Wat kan er gebeuren? Een van de liedjes uit de show was De Hoezeboes. Een geniale combinatie van tekst en klassieke muziek. In 1965 verscheen hun eerste musical, Heerlijk duurt het langst... waarvan John de Kranen een van de producers was. Hij was bezeten van musicals en heeft met veel moed en enthousiasme... nog een hele reeks producties uitgebracht... In Annulabeth maakte de Canadese choreograaf Paddy Stones zijn entree. Hij deed ook de regie en maakte van de teksten van Annie Schmid theater. Van lachen en smeren, zoals vroeger bij het Cabaret, was geen sprake. Het werd echt showbusiness, met indrukwekkende dansnummers. Alles met een ijzeren discipline. U weet allemaal hoe succesvol Annie en Harry geweest zijn. Ze hebben ontelbare mooie en leuke liedjes gemaakt. Niet alleen 25 jaar lang voor mij, maar ook voor heel veel anderen. Harry is altijd heel bescheiden geweest. Annie en ik waren altijd veel meer in de publiciteit. Maar Harry bleef op de achtergrond. Ik vond dat niet juist. Maar vanavond is Harry hier. <lacht> Vluchten kan niet meer. Hij heeft wel uh, al applaus gehad, maar ik wil je toch nog vragen... zullen wij voor Harry Bannink nog één keer uitbundig applaudisseren? Hij heeft het verdiend. Van een koffieconcert met Louis van Dijk in het Concertgebouw... werd een avondvullende voorstelling gemaakt waar we mee op tournee gingen. Ik had met Louis al eerder een serie promconcerten gedaan. Daarbij speelde hij zijn pianopartijen met het orkest bij mijn liedjes opvallend goed. Maar in dit programma was hij niet alleen begeleider, maar meer mijn partner. We speelden scènes en ik zat zelfs achter de piano. Ik wilde ook Argentijnse tango's zingen. en maakte Louis daarvoor enthousiast met de platen van Gardel en Piazzolla. Met als gevolg dat hij de tango speelde als een Argentijn... We beleefden er veel plezier aan. Het deed me weer denken aan mijn begintijd met de Franse chansons. Ik deed zelf weer waar ik zin in had. Na dit programma besloot ik in 1988 mijn carrière te beëindigen. Ik heb honderden radio-uitzendingen gedaan... tientallen televisieprogramma's en duizenden theatervoorstellingen... omringd door cabaretiers, acteurs zangers, dansers en muzici. Een kleine 50 jaar heel hard werken... maar ook veel magische, gelukzalige momenten... die het de moeite waard maakten. Want dat was het wel. Ja, het was echt de moeite waard... Wat een prachtig talent. Connie Stewart, geboren op 5 september 1913 als Cornelia van Meigaard. En met dit fragment over die oeuvreprijs... sluiten we het uurtje over de cabaretière musicalster, zangeres en actrice af. Ze overleed twee weken voor haar 97e verjaardag op 22 augustus 2010... En ze komt mij voor als een hele bescheiden dame. Maar volgens mij zou ze deze aandacht bij VPRO's Woord... hier op Radio 1 wel gewaardeerd hebben. En u hoorde haar vertellen over de eerste 16 jaren samenwerking... met Wim Sonneveld. Nou ja, Wim Sonneveld, doe het doek maar dicht. Een kort maar ernstig woord, dat wil er altijd nog wel in. Dat geeft aan al die grappenmakerij toch nog een zin. En daarom alles wat u zag en hoorde... Deze simpele, maar ook zo diepe woorden. Jochee, jochee, jochee, een nieuwe land, een nieuw geluid.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 Zijn. Wie rusten wel in het groene woud met goed gevulde tas, wie Nederlands bloed door de aderen vloeit vooruit met flinke pas. Want het blijft in mensen leven al toestreden. Arbeid adelt op de grote stillheden.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 Nee, ik zou nooit, nooit, nooit... Nee, nooit, nooit, nooit, nooit... Iets anders willen zijn. Wim Sonneveld, hier bij Woord. Daar luistert u naar. Op Radio 1, bij de VPRO. Vragen en opmerkingen over Woord... die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus woord... .nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat is wat ambachtelijker, maar het is mogelijk. U stuurt het dan naar de VPRO, tech attentie van Woord, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Dus uh, naar Woord, bij de VPRO, postbus 11. 1200 JC in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren? Heeft u iets gemist? Dat is helemaal niet erg. U gaat gewoon naar onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En daar vindt u de links om te luisteren. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op de podcast. En dat gaat via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Dus vpro.nl slash woord-podcast. Even trouwens een praktische mededeling. Op die Facebookpagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u op vrijdagmiddag zo'n beetje de samenstelling... en dan weet u waar u de wekker voor moet zetten... of waar u gewoon wakker voor moet blijven. Of wat u later eventueel zeker zou willen gaan terugluisteren. En lukt dat nou niet, dat inschrijven via die nieuwsbrief? Stuur dan gewoon even een bericht naar woord.vpro.nl. En dan regel ik het voor u. Het is een minuut voor vijf... en dat betekent dat het bijna tijd is voor een kort journal... En daarna gaan we verder in het volgende uur. Nathalie de Vries van het architectenbureau MVRDV. In een bijdrage van Human. Zeker de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.